Het kabinet zal zelf geen grote campagne opzetten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Maar gaat wel actief deelnemen aan het debat, dat zegt minister Koenders. Eerder vandaag werd bekend dat het referendum op 6 april wordt gehouden. Koenders zegt dat het kabinet het debat niet wil domineren en een maatschappelijke discussie wil. Wel zegt hij dat het belangrijk is om burgers met een informatiecampagne goed voor te lichten. De minister zegt dat hij persoonlijk ja gaat stemmen. Vijf jaar na de dood van Harry Moelish komt er een nieuwe roman uit van de schrijver. Moelish begon aan de ontdekking van Moskou in de jaren zestig, maar het boek werd nooit gepubliceerd. Hij besloot in 1980 een deel van het verhaal eruit te halen en dat groeide uit tot zijn succesroman De Aanslag. De nieuwe roman verschijnt morgen, precies vijf jaar na de dood van de schrijver. Utrecht heeft sinds vandaag een monument met de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 1200 Joden uit Utrecht om het leven, maar een herdenkingsplek had de stad niet. Het nieuwe monument staat bij het Spoorwegmuseum en bestaat uit een zeven meter lange gedenkmuur en een bronzen beeld. Utrecht was nog de enige grote stad zonder Joods monument. Het weer wisselend bewolkt en droog, het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Morgen blijft het in het noordoosten lang grijs, bij maxima van 12 graden. In de rest van het land zijn er zonnige perioden en wordt het zo'n 16 graden. Het weekend verloopt droog en zacht met geregeld zon. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Dat waren ze, de vrienden van Loke. Kijk, ik krijg ook gewoon een vers EP'tje aangereikt van de heren van de Lex. Juist, ja, ze zit de prins heerlijk op, op, op een stoel. Maar ik zal ze toch wel even willen uitdagen om ze deze kant op te laten komen. Want ja, deze microfans werken niet zo. Het zijn vanavond Kevin en Frank. Met toevallig wijs degene die ik de correspondentie heb gevoerd. Dat is Jury, die is er dus niet. Paardje netjes, jury, Maar goed, dat, dat zal de drummer wel zijn, denk ik. Of niet, uh, jongens? Uh, ja, dat dacht ik wel. Ik denk, hij zal... Uh, uh, hij zal... Uh, hij zal uh, nou ja, hij is er gewoon niet. Uh, maar goed, uh, dat neemt niet weg... dat, uh, dat er gewoon nog twee uh, van de drie uh, overblijven. Heren, goedenavond. Ah, goedenavond. Uh, Kevin goedenavond. en Frank. Ja, ja, ja, ja. Um, wij ja. hebben ze nog, uh, Marcus en ik, uh, ooit zijn we ze tegengekomen bij Duren op akda Hoe kan dat ook anders? Ja, ja. Uh, welke jaargang was dat ook alweer, heren? Uh, Twee jaar terug dacht ik 2013, 2014. Ja. Volgens mij wel. Want uh, Dat was al een tijdje terug alweer. Maar goed, uh, het, uh, het, was, uh, het was wel uh, heel erg uh, bijzonder in ieder geval. Dat, dat, dat sowieso. Uh, nou ja, uh, wat is er in die tussentijd gebeurd? Een heleboel, we hebben... Uh, onze eerste debuut EP opgenomen. Tegen de tijd van die uh, Rob Akten hadden we net pas uh, onze eerste demo uit. Volgens ja. mij trouwde hij hem net ook, uit of mind heette die. Ja. Ja, en nu hebben we uh, onze EP opgenomen in een uh, anti kraak in Noordwijk. anti kraak -speelzaal. Speelzaal in Noordwijk. Hij ja. is wel een hele, uh, ik, ik ben afgelopen weekend nog even in Noordwijk geweest, omdat mijn zusje daar woont. Ah, ja. Dus uh, ik, uh, ik heb iets met Noordwijk. Dus dat is uh, ondanks dat ja. ik een gekke standvoorde ben. Dan de... moet je op de achterkant van de plaat kijken. Dat is, zo zie je hoe het ongeveer uitzag daar zo in die omgebouwde grote Het is best wel uh, een beetje retro-stijl als ik het zo, uh, zo <laughs> ja, zie. Zeker. Ja, zeker. Maar goed, uh, dat, daar hebben jullie het uh, opgenomen. Uh, nou ja, dat, dat, uh, um, ja, er staan zes nummers op. Heb ik even gauw gezien. Yes. Dat klopt er weer goed geteld. Ja, uh, welke gaan jullie spelen? Want dat zijn de nummers die ik uh, dus niet uh, moet uh, draaien. Want... Eh, juist wel, juist wel. Want we gaan hem uh, een beetje aangepast spelen vanavond. Omdat okay, uh, de drummer okay, dus uh, uh, met de getrokken kies op bed ligt. Juri uh, uh, ligt op bed. Ja, ja, ja, hoe heet het? Uh... Beterschap, jongen. Dus, uh, ja, dat is goed, goed aan Juri. Ja, ja ik, uh, dat, dat, dat, dat hij het niet uh, gehaald heeft, dat is uh, wel even jammer. Maar goed, het uh, ja, doet er, niks Verstand uh, komt met de jaren, zeggen ze toch? Of niet <laughs> Ja, met een woordgrap even te gebruiken. Ja, wat dat er gaat. Een beetje in de stijl van Peper Fischer dan een beetje doorgaan. He. Want uh, jullie kennen hem natuurlijk ook. Uh, ja, ik ja, zal ook eens verbaasd staan, oh. hoor, zonder uh, die jury. We kunnen wel wat. Zonder, ja, dat hè? geloof ik ook wel. <laughs> ik heb net al wat, uh, wat gehoord. Wie neemt de zangpartijen zo direct uh, voor zijn rekening? Ik, uh, ik. Jij? Doe dat. Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, doe jij dat altijd? Heb je dat altijd? Gedaan? Ja, ja, ik ben altijd de zanger geweest. De frontman van de band. Zeker, en bassist. En bassist nog? E? Dat, is, dat zie je niet vaak. Een bassist die. Ja, nou, in de jaren 80 is. In de jaren 80 had je Mark King van Level 42 die dat deed. Maar of goed. Sting bijvoorbeeld. Sting ook, ja. Wie nog meer dan? Ja, uh, er dan een paar onder andere Larry Graham. Ja, ja van, die is uh, uh, super goed van ja? uh, Graham Central Station. Gr uh, Grey uh, Hooves ook van uh, Die Purple. Inderdaad, uh, uh, uh, Huge. Zeker. Okay. Uh, de zanger van Motorhead. Oh, ja. Lemmy! <laughs> ja, <Yes. lemme. laughs> Lemmy. Ja, dat is, dat is een eigenaardig uh, verhaal. Uh, van Blind 50 ook. Nee, fascist? Nee, nee. Nee. nee, dat is de toetsenist. De uh, toetsenist. Van uh, Cream bedoel je. Er wordt even hier een paar vraagtekens Ik zie ze zo boven hun hoofd <laughs> was dat ook alweer? <laughs> Goed, uh, de kop is er in ieder geval af ik, uh, uh, Welke uh, nummers zullen we bij beginnen mannen? Want, uh, ik heb, uh, begin maar met de eerste nou, Browsy Redson Dat moet de eerste zijn Hier zijn de legs Enjoy Dan zit je dus over gezellig te kletsen, bessen. En dan vergeet je dus het volgende plaatje in te starten. Nou, die gaan we nu meteen erachterhand doen. Dat is Lonely Blues van Linda Kreuzen. And I've always had a hard time Adjusting two codes And the rules at least To the unwritten ones So do you wonder Of oh, now Cause you're far Too sophisticated moves Move my far Too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 Lonely Blue Dus de heren van Bridal Lights hebben uh, nog niet eens zo lang geleden, volgens mij, ook nog meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Dat is alweer een tijdje terug. En uh, niet zo lang geleden, zei ik. Oh, maar dat is wel een tijdje terug inmiddels. Um, nou ja, daarvoor hoorden we dus de Lonely Blues van uh, Linda Kreuzen. Zij komt uh, volgende maand uh, weer naar uh, Alternative FM. En dat wordt dan de derde keer dat ze hier uh, op uh, gaat treden. Uh, dat, uh, dat gaan we dan allemaal uh, beleven. Um, nog um, twee nummers. En dan uh, gaan we de legs uh, voor het eerst muzikaal laten horen in dit programma. Ik heb ook gezien dat ze zelfs op vinyl uh, wat, uh, wat hebben. Dus uh, het is niet alleen de EP op CD. Maar je kan hem ook gewoon op vinyl uh, krijgen. En uh, nou, dat zullen ze straks nog wel even uitleggen Frank en Kevin. Wat, uh, hoe je daar uh, aan uh, kan komen. Want het is natuurlijk altijd wel fijn als je op een gegeven moment ook een echte uh, vinylplaat hebt. Uh, nu even voor het uh, gemak nog even wat, uh, wat sophisticated uh, muziek uh, van uh, Eva Almagor, uh, die ook bezig is uh, met uh, materiaal. Uh, dit is nog uh, oud materiaal, oh ja, denk 2013-2014 zou uit mijn hoofd en dat nummer dat heet Silverlining. Your sky. It's babies, babies. Yeah. Rolex like babies in the house. We're gonna do the loon la la la la loon. En dat waren ze. In uh, de uitvoering zoals wij ze hier hadden uh, bij ons in de studio... de Rolex Babies. In 2014 zijn ze hier geweest. Uh, met uh, de samenstelling Rohalf Haidt van Holst en Luc Nijman. Die op dit moment ook uh, weer uh, wat optredens doet. Onder andere met Rai Saitoshi. Die ook hier geweest is. En samen dan ook weer met Luc Nijman. Dus dat uh, was een uh, vermakelijk stukje uh, elektromuziek hier bij Alternative FM... Twee minuten over half negen. Ik zei al om half negen en om half tien. Tenminste, ik heb het niet gezegd, maar dan zeg ik het nu. Uh, gaan de heren van The Legs uh, wat spelen. En daarom ga ik eens eventjes uh, naar de andere kant. En dan zou ik uh, gaan vragen aan Frank uh, welk, uh, welk nummer hij uh, samen met uh, Kevin laat horen. Liquid Money. Liquid Money. Yes. Some people drown, people dry out. Some are ashamed, some are too proud. And just a taste can make people change their whole life. Rearranged, so we try to hold on, just can't get a grip. You feel like you're on a sinking ship. Oh, this liquid makes you shiver. And everyone tries to float on this river Yeah, float on this river, babe Liquid money It goes down the drain Liquid money game. game. Too much and gamble till I lose. Don't realize luck is for fools. I rock out my heart, my lungs, and my liver. And everyone tries to float on this river. Yeah, on this river, baby. Dankjewel. Yes. Dankjewel. You great audience. Liquid Money, uh, Heren, uh, dat ken ik, dat ken ik. En dat hebben jullie volgens mij ook gespeeld op die ene avond bij de Rob uh, Haakda wordt. Dat zou zo maar kunnen, maar ik, volgens mij heb ik daar nog enige woorden ook nog aan, uh, aan verspandeerd op het moment dat jullie dat spelen. Dus uh, ik vond dat, een, uh, vond dat toen al een, uh, een geinig en prima nummer. Dus... Ja, ja, ja, Hij, ja, staat ja. Op de EP. Hij staat ook op de EP, yes. ja. Uh, willen jullie horen hoe die dan klinkt op de EP? Ik zou bijna zeggen, nou, dit is hem op de EP, hoor. Dus uh, dit is Liquid Money, zoals je hem dus op de EP aantreft. I'm not too proud. And just a taste can make people change their whole lives. Rearrange. It's hard to hold on, just can't get real. You feel like you're on. All... dat was er Fabian het Hammers die aanstaande zondag een optreden gaat verzorgen in Pompstation in Amsterdam. Daar kun je dus gewoon eten en dan heb je ook een stukje muziek erbij Nou als dit nummer gespeeld wordt. Tenminste, ik, ik hoop het alleen maar. Dat nummer heeft al tijden niet meer gespeeld zover ik het weet. Uh, maar goed, uh, je weet het nooit of, uh, of ze dat uh, nog uh, gaat doen. Uh, in ieder geval, wij draaien dat nummer wel, dit nummer. Dat hebben we al een hele tijd eigenlijk op onze uh, playlist uh, staan. En ook heeft dat gewoon te maken met het feit dat, dat het gewoon een nummer is... Uh, wat uh, zeker bij deze tijdsgeest uh, past in tijden van verwarring. Nou, ik, uh, ik zou wel bijna willen vragen of, uh, of we nog eventjes weer uh, verder kunnen gaan praten over... Het materiaal uh, trek de microfoons uh, maar uh, naar jullie toe uh, mannen. Dan uh, gaan, we, gaan we weer eventjes uh, uh, praten. Uh, daar onder andere net uh, het, het nummer gespeeld. Dat nummer wat, uh, wat jullie ook hebben laten horen tijdens uh, de Robbe Acta wordt Liquid Money. Ja. Yeah. Ja. Wat uh, wat uh, wat ja. Als ik uh, dat uh, vrij vertaal vloeibaar geld. Ja. Ja. Hoezo vloeibaar geld? Wat, uh, wat is jullie interpretatie van dat nummer dan? Wat is jouw interpretatie van het nummer? Ja, dat, uh, dat het geld uit je, uit je zak stroomt en dat het daarom vloeibaar geld is. Ja, ja. zou het zomaar kunnen zijn natuurlijk. Het zou het zomaar kunnen maar zijn. Ja, maar hebben jullie... Uh, als jullie het nummer schrijven, uh, zitten jullie dan met een, uh, met een idee over van... Uh, kunnen we daar dan een uh, leuke link uh, bij maken of niet? Ja, verschilt joh. Dus, uh, dat verschilt. Elk nummer is anders. Ja, oké, okay, maar... Uh, Goed, ik denk van, het is een bijzondere titel, dus vandaar dat het ook de vraag is. Van, uh, ja, als je op een gegeven moment aan het schrijven bent, en dat je dan op een gegeven moment bedenkt, nou, zullen we hier een leuke titel aanhangen, bij dit nummer, of uh, gaat dat niet zo? Volgens mij was het met dit nummer dat, dat je met dit concept gewoon al begon, maar ja, de uitwerking ervan is gewoon, als je ook de eerste paar zinnen hoort, van, je beschrijft gewoon het algemene concept ook van geld en beetje, oh. weet je ja, dus ja, je kan het echt op meerdere manieren interpreteren. En dat, zie, dat zie je dan achteraf, weet je, van... Ja, je zou het zo kunnen zien, je ja, zou het ja. zo kunnen zien. Het is altijd, wat denk jij ervan? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed, ik, ik had zo'n beetje dat beeld erbij. Van, ja, ja. van ja, het, het, het, het geld als water uitgeven en dat het daarom vloeibaar is. Ik denk dat ja. zo'n zo interpretatie. Dat, dat beeld voor ons twee is ook niet onrealistisch. Ja. Is dat ook een beetje um, eigen? Want uh, ik, ja, kijk, als je naar de jongeren van nu kijkt. Ze dus mm -hmm. leven we eigenlijk in, gewoon in het nu. We ja, ja, ja, ja. niet de dag Echter. van morgen en uh, ja, ja, ja. alleen vandaag uh, telt. Ja, dan heb ik een beetje het idee van... Uh, Als je ja, morgen over geld erop is gegaan. Ja, nou ja, dan, zit, dan, dan stroom je weg in de goot met dat uh, vloeibouw geld natuurlijk. Uh, maar goed, uh, leven jullie ook zo? In het nu? Af en toe? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, nou ja, gewoon in, uh, in de manier... Maar is dat ook een beetje... Ja, uh, yeah, de way of life van, uh, van, uh, van jullie drieën? Uh? Ja, uh, jullie is er niet bij, maar... Uh, ja. Ja, ja, onder andere ja. Ja, ja. alleen maar in het nu. Ik. Ja. ik denk natuurlijk ook een beetje naar uh, morgen. Ja. Maar uh, het is wel veel in het moment leven. Ja. Ja. Um, nou hebben jullie die EP uitgebracht. Mm -hmm. um, Jullie komen uit Noordwijk, Noordwijkerhout. Yes, yes. Ja, ja. inderdaad. Wij, wij komen uit Noordwijk. Ja. Jullie komen uit Noordwijk. Ja, ja. Ja, jullie ja, jullie uit, Noordwijk uit Noordwijk Noordwijk. Hout. Noordwijk ja. represent. Ja, ja, ja, ja, jullie zijn dus zwaar in de meerderheid. Noordwijkers die nu uh, op bezoek komen. Ja. ja, en ik was vorige week als Zandvoort op bezoek bij mijn zus in Noordwijk. Is ook een Zandvoort. Ze wisselen elkaar ja. af. Ja, dat is dat wel leuk. Maar ik, uh, ik heb nooit een, echt een hekel aan. Maar uh, is, er, is, is, is, dat, is dat er toch? Want ik uh, weet dat, er, uh, dat Andy bijvoorbeeld mis een. Annemarie van Duin die komt daar ook vandaan. Uit, oorspronkelijk uit Noordwijk. Dus oh ja. weet, een beetje, is er, is er de, de toch nog een beetje Ja, in Noordwijk. Ja, nou ja, uh, is, is, er, is er nog een, be een paar nog beentjes actief in Noordwijk? Oh ja, ja, ja, ja, ja. Of, of zijn jullie ja. echt de enige? Nee, je hebt wel wat verschillende. Bijvoorbeeld voor de metal-liefhebbers moet je late to waste checken. Late to waste. Ja, ja ik, was heb ik heb wel eens van gehoord. Ja. Ja, die Zij die zijn ook volgens mij bij de Rob Bangdalen geweest. Klopt, klopt. Ja, ik dit jaar weer mee Gaat ze weer mee Ja, ja. ja. Yeah. dat zijn vrienden van hem. Zijn dat vrienden van jullie? Ja, ja. ik uh, uh. oh, ben, ben, ben, ben, ben benieuwd. Dus dat, dat zijn de echte... De echte metalgast. Als je van, ja, moet je echt van metal houden, dan moet je dat opzoeken. Ja, dan vind je dat gauw. Maar zijn jullie, zijn meer van blues. Wij zijn meer van de blues en de rock. ja. Dus, uh, 70s rock uh, ja? houden we het meeste van, denk ik. Ja. Ja. Hoe zijn jullie dat? Uh, hoe is dat bij jullie uh, gekomen om juist dat? Gehoord en het is awesome. Ja, ja luister ja. maar eens naar. Nou. Is, is het uh, zo dat uh, een van de, de vaders uh, van jullie beiden toevallig dat even op de pick-up heeft uh, gezet? Of dat, uh... ja, nou nou ja, ja, ik, andere, uh, ik heb ja. best wel ook een uh, gelijke muzieksmaak met mijn vader. Ja, wat ja? dat betreft. Uh, ja. Want als ik Deep Purple uh, net ook al uit uh, jullie monden hoor, dan moet dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat is, als er uh, één band is die <laughs> ja. in begin jaren 70's uh, ge, uh, geheerst heeft, dan is het wel Deep Purple geweest. Rekker. Met John Lord en, uh, nou ja, noem ze maar op, Ian Gillen ja, ja, en uh, consorten. Die gasten, ja, consorten. Ja, de dat... muziek toch? Ja, nou, voor mij wel, ja. Dus ik uh, kan we nog wel in de, midden in de, uh, in de nacht voor wakker Dus dat, uh, <laughs> nou ja, dat gaat wel goed. Um, maar, um, ja, nou ja, goed. Jullie hebben de, de, deze EP opgenomen in Noordwijk. Ja. Yes. Um, is dat ook, ja, is dat ook uh, prettig dat je, uh, dat je nog, uh, ook nog een ruimte hebt in Noordwijk... dat je sowieso kan spelen en uh, repeteren ah. en noem maar op? Ja, dat is gaaf, man. Huh? Zeker, zeker. was huh? ja, uh, super, uh, super om daar op te nemen. Dat echt, die, uh, die jongen die dat doet in dat... Uh, en die Peutenspeelzaal. Ja. Die wil het ook meer gaan doen. En uh, hij gaat ook, is nu met nieuwe projectjes bezig. Dus daar gewoon. Uh, hij woont daar dus aan te kraken. Maar ja. uh, door middel van het zeg maar als een uh, maatschappelijk uh, te gebruiken, door ze bijvoorbeeld bandjes op te nemen Het ja. laten repeteren. zijn ze met de gemeente aan het praten, dat het uh, gewoon echt van hun kan worden. Oh, dus dat eh, zou wel heel erg ja, uh, bijzonder ja, ja. zijn. Is, is, is, Noordwijk, is Noordwijk ook een beetje zo uh, minded? Uh, want ik, ik weet, als ik bijvoorbeeld de, de Ochteropweg helemaal afrijd richting het uh, strand, zeg maar. Hè, mm -hmm. Dan uh, kom je op een gegeven moment, ja, Noordkouddreef en dan de Ochterop. Uh, ja, ja, ja. ja dan, dan heb je op een gegeven moment, uh, maakt hij een bocht langs het duin, linksom. Langs het, uh, ik geloof dat een seniorenflatje uh, heb je ja, daar ja, staan. Ja, precies, en dat En hoogwijk. dan, uh, als je dan richting het centrum rijdt, dan rij je gewoon langs het theater. Ja, de ja, muziek. Ja, dat ja. is ook gaaf. Ik. Dus, uh, dus ik, want ik, uh, ik lees er ook mate dat daar ook gewoon muziek uh, dingen worden gedaan. Ja, klopt. Ja. Dat is meer um, ja, theatershows echt. Dus, ja, dat is ja, dus echt ja. uh, zitten en kijken. Maar daar merk ik aan van, hey Noordwijk uh, is wel, uh, het, het heeft, wel. Daar, heeft daar wel iets mee. Het is alleen idee. net is het uh, Rockcafé de Wurf dicht gegaan. Wij hebben onze uh, release party daar nog uh, kunnen geven. Ze zijn al gesloten, maar toen gingen ze nog open voor ons. Het was, dat is wel heel zonde ja. dat die nu dicht zijn bijvoorbeeld. Is dat in Noordwijk ja. aan Zee of in Noordwijk binnen? noord ja. Maar dat was echt een kroeg zeg maar. Dus, ja, ja, ja. Uh, dat is wel zonde voor de scene, zeg maar. Ja, uh, ja, dan, ja. goed, de, de badplaatsen uh, hebben dat uh, toch wel een beetje, een beetje weinig. Wij in Zandvoort hebben eigenlijk uh, ja, er eentje gehad vlakbij het uh, station. Als je het station uitliep, uh, trappetje omhoog, uh, dan kon je hem eigenlijk al zien. Uh, en zelfs vanuit het treinje was hij al te zien. Maar die tent is... Ook, uh, is ook helaas uh, te zien. Uh, en bovendien, als je daar speelde... dan uh, zit er zit hem in het Chinees. Dan uh, komt de nasi uh, gewoon... als de, als de band uh, stond te spelen... om de, de nasi uh, eigenlijk bij uh, wijze van spreken omhoog. Dus het was niet zo'n succes. Dus, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, ik ben blij om te horen... dat er toch iets in Noordwijk is... dat ze een beetje music-minded uh, zijn. Uh, Zeker. Uh, ik hoop alleen dat de jongens van Later to Waste uh, dan toch uh, ja, Noordwijk zelf uh, iets vinden. Dat lijkt me een beetje, uh, voor de metal band, lijkt me dat een beetje uh, te ja, ja, daarom uh, je moet verder kijken dan Noordwijk alleen dat ja, doen ze ook. Ja. Dat doen wij ook. Dat doen jullie ook, hè? Want, uh, ja, of zitten we hier. Ja, <laughs> ja. Ja. Zijn jullie in Leiden geweest? Of een, ja, uh, we zijn echt uh, op, op een heleboel uh, plekken gegaan. Maar ah, ik zie dat jullie fanschade op Facebook groeit ook. Gestaag. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja, we spelen al zo lang shows. Wat je zegt, dat ja. is die Rob Acta, zal weer twee jaar terug ondertussen. Ja. En, ja, daar, uh, zijn jullie daar door naar de aanleiding daarvan uh, dat jullie zelf van uh, mensen achter jullie hebben weten te krijgen? Uh, nou, toen hadden we dat al een beetje, toen kwamen er echt veel mensen van ons kijken. Maar wat het wel gedaan heeft voor ons, is ons echt een uh, professionele richting op gaan lopen. Ja ja, op ja, de ja, de ja, ja, ja, ja, ja. Je, je werkt echt ergens naartoe. En het heeft ons echt heel veel geholpen. We hebben echt iets van zes keer opgetraind patronaat nu of zo. Ja, maar nee, acht, acht ofzo. zo. Want het is, ja. Is de, ja, want volgens, volgens mij volgende maand acht, uh, Echt fucking veel in hiervan. Ja, dat het patronaat, uh, ja, dat ze, dat ze tien jullie zien zitten. Want dat vind ik wel grappig eigenlijk. Ja, ja, ja. Super gasten daar. Ja. zeker. Maar we gaan ook binnenkort een uh, toertje doen. Uh, door, uh, gaan we ook naar Paradiso en uh, Mes ja. Vreda, uh, Kleine zaal of grote zaal? Uh, kleine, kleine zaal. Ah, zaal. Ah, oké, okay. ja. ja, dus, dus ja, oké, okay. ik bedoel... Uh, ja, de eerste keer moet je klein beginnen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, er zijn uh, bands, bijvoorbeeld als Alaska, die hebben dus twee keer in uh, de kleine zaal gespeeld. Ja, ja, En in december, dus over twee maanden, staan ze dus in de grote zaal. Nee, ja, ja, ja, ja, ja, die nice. hebben het dus echt uh, voor elkaar gekregen. Lekker, dus, uh, man. Ja, dat, dat, uh, Geniaal. Uh, Oké, okay, nou dat is even in het kort in vogelvlucht uh, zoals uh, de legs zich uh, bewegen in het uh, muziek, in het muzikale circuit moet ik eigenlijk zeggen. Oh. Uh, ja, wij hebben de, deze dame, wat wou je zeggen? Ik wou nog zeggen, uh, als je die plaat wil kopen, moet je naar de legs.nl gaan. Ja. Nou, dat is bij deze gezegd. We zullen het zo direct nog wel een keer uh, gaan roepen, maar... De we, he uh, de <laughs> we, hebben, we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek hier uh, liggen. Een van deze Nou ja, deze dame is uh, naast Fabiana Dammers ook geweest. Uh, Fabiana Dammers, meerdere malen hier uh, bij uh, Althorrent FM uh, te horen geweest. Uh, deze dame is uh, afgelopen april uh, bij ons uh, geweest. Uh, ze heeft uh, nu eigenlijk het vierde nummer van haar EP uitgebracht. Uh, Favorite Memory. stuck between Is this real or am I dreaming I hear your voice and I think I feel you breathing and Every part of you is in this place You were here but still so far away Please stay Cause you were my favorite memory I know you're not the way I knew you But are you somewhere Small and tiny Was er uh, favorite memory van uh, Jeruzalem? En we hebben er nog eentje die we nog uh, gaan draaien tot aan het nieuws van uh, 9 uur. En dat, ja, kijk eens even aan. Heb ik dan nog iets uh, wat ik uh, nog eventjes gauw weg kan stampen? Nou, laten we deze dan maar even gauw doen. Dat is uh, Pokerface van States Republic. En deze Coriander de Raaf komt volgend jaar naar Alternative Event in januari. Schrijf het alvast maar op.